zo, Alsjeblieft. Op uw gezondheid. Oh. Uh, uh, is toch allemaal onzin? Ah. Ja, dat vind ik ook. Dood gaan we allemaal. Of het een beetje vroeger is of later, maar... Ach. Wat beven uw handen. Wat? een handen? Ja, strekt u uw linkerarm uit. Ja, zo, zo. Ja, Spreid nou eens even de vingers. Huh? Ah, uh, ja, ja, ja. Huh? Dat klopt. Wat, wat? Wat klopt? Wat, wat, wat is er? Nou, waarschijnlijk niet zo, Nicolaas. Deze symptomen zijn vaak bedrieglijk. En ook als er twee tegelijk optreden... dan betekent dat toch lang niet dat het iets kwaad. Uh, iets bijzonders is. Je, uh, uh, wil je het mij niet zeggen? Eh. Uh. Je, je kan toch zeggen. Dat... Uh, om... Huh? Uh, uh, uh, Toevallig komt vanmiddag mijn vriend dokter Selling bij me. Donderdag spelen we altijd een paar spelletjes beziek. Speelt u beziek? Nee, maar ik... Uh, Dan moet u dat eens wil... leren. Het werkt zeer kalmerend. Ik heb geen kalmerende spelletjes nodig. Uh, nee, natuurlijk niet. Nee, Maar uh, het is erg gezellig. <tie> ja, wat wou ik nog weer zeggen, hè? Huh? Uh, uh, uh, Die dokter Selling is internist. Heel bekend internist. Ja, nou, uh. Hij heeft in de tijd de Maratja van Stekwilpoer behandeld... toen hij hier was en... De marahatja zou beslist genezen zijn... als zijn ziekte niet in zo'n vergevorderd stadium was geweest. Ja, nu is hij jammer genoeg... Maar dat doet er niet toe. Zover is het bij u beslist nog niet. Als u het goed vindt, bel ik mijn vriend op... en dan vraag ik hem of hij zijn stethoscoop meebrengt. Dat zou je me niet eens eindelijk willen zeggen. En voor alle zekerheid de injectiespuit en de sonde. Ik weet natuurlijk niet of zulke gevallen... wel ambulant behandeld kunnen worden... Maar um, zeven kilometer hier vandaan, is een goed ziekenhuis. Wat Veel van een ziekenhuis. Ja, Een ziekenhuis gelegen in een verrukkelijke omgeving. Prinses Hetstorf, u kent haar toch? Nee. U kent haar niet. Nou, dat is een jammer. Hoe dan ook, die wou er in de tijd helemaal niet meer uit. Nee, maar juist ja, is er ook niet meer uitgekomen, de arme vrouw. Och, oh, oh, Nicolaas. U ziet plotseling zo bleek. Ja, en nu, nu, nu wordt hij rood. U, u bent niet goed. Nee, ik dacht dat hij rekt op direct toen ik u zag. Kom, ga een beetje liggen. Hè? Ik haal het middel. Ja, je wilt me je wilt me vergist. Oh, mijn beste om, Nicolaas. Morgen schijnt een soort familiecomplex te zijn. Ja, ik heb je daar. Oh ja, dat zal u dan niet veel helpen. Ik geloof dat ik u zo ver heb. Mijn beste hang op. Kom op met die onzin! De pols had snel. Je krijgt het warm, hè? Ja, Adriaan had ik gewaarschuwd. Nee, ik heb u gewaarschuwd, maar nu is het te laat. Hebt u. Uh, geroepen, meneer Wout? Ah. Ah. Uh, nee, ah. nee, mevrouw Borgward. Roep toch door. Ik heb niet geroepen. Waarom moest u uitspreken? nu? U hebt een van spraak in het wiel gestoken, mevrouw Borgward. Ik was al bijna een raaf. Hé, hey, Adriaan? Ziet u de terreur staan op zijn gezicht? Of is het, is het woede? Ah, nu word jij rood. Hè? En hou bij dek aan de beurt. Rustig ademen, Adriaan. Wat wilde u, mevrouw Dorkma? Ik kwam alleen maar vragen dat meneer Mengeberg hier blijft logeren. Ik ja. ja, sprake van... Ja, natuurlijk blijf ik hier logeren, mevrouw U Barbar. verlaat ogenblik En niet alleen vannacht. Ik ben van plan een tijdje te blijven. Ik zou graag een kamer op het zuiden hebben. Die uitkijkt op de weinig. Dat kan toch, Adriaan? Ja, Ik hou zo van u. Laat dit huis nog voordat dat ook is. Voorzitter, meneer Walzer. Kalm blijven. Meneer Walzer, ja. u moet meneer Munkerberg zo niet laten gaan. Kijk He? toch eens naar zijn gezicht. Mijn gezicht? Waar wilt u? Nou, kijk nou toch eens, meneer Walzer. Dat loopt nooit goed met hem af. Wat? Met mij? Een zieke man. Oh, is dit. Is dit van oh, samensfeer? Meneer Munkerberg. Huh? Er is ja. toch geen sprake van. Ja, ik dacht al direct ja. toen u kwam. Hm? Hoe lang nog? Nou, ziet u nou wel om Nicolaas? Nou, en daarom heb ik op mijn eigen verantwoording... dokter Schelling gebeld en gezegd dat huh? hij in elk geval... een kamer moet vrijhouden in het ziekenhuis. Heel verstandig, mevrouw Borg. Heel verstandig. En nu gaat u liggen, meneer Munkerberg rustig ademhalen. In, uit. In, uit. Ach, meneer Walser, u, u moet dat middel halen, voor alle zekerheid. Ja, u ja. gelijk. Ik wil, Nieuwe ik wil geen middel. Ik wil blijven, meneer ik wil. Rustig ademhalen, rustig. Dan haalt u het misschien toch nog. Een crisis hoeft nog niet het einde te betekenen, hoor. Ach, ook al is dat helaas. Helaas maak wel het geval. Ogen dicht. Zo is het goed. Laat me met... Ons, Laat me ons met. naam niet Laat me met. schreeuwen. Spar uw krachten. Leg uw handen rustig niet. Zo. Nee, niet zo krampachtig. Geef ze mij maar. Rustig ademhalen. Rustig, meneer Munkerberg. Rustig ontspannen. Uw bloeddruk stijgt. Ik, ik zie het aan uw gezicht. Geloof dat ik u nu zo ver heb. Nu zullen we een klein experimentje maken. Je wordt nu een raaf, Nicolaas, een mooie vogel met zwart-grauwe in de kring van je gevederde broers en zusters. Hé! Vlaamsk! Hé! is gelukt. Ziezo mijn beste. Laat eens op Nikolaas. Tel u raven maar eens. Wat heeft dat te betekenen? Mevrouw Borkwart, ik heb op eigen verantwoording naar het gesprek geluisterd. En u hebt veel van u geleerd, meneer Walser. meer dan u vermoedde. Ja, dat blijkt. Het is helemaal niet zo moeilijk als je erop concentreert. Hm. Natuurlijk wist ik niet wat zou lukken, maar eh, het is gelukt. Ik heb het examen met groot afgelegd. Niet waar, meneer Walsen. Ik, ik dank u in elk geval. Hartelijk, mevrouw Borkwaard. U wilde mij natuurlijk een verdere belasting van mijn geweten besparen? Ja, ik maakte me ongerust over u. U was opgewonden, meneer Walser. Daar moet u voor oppassen. Is dat een waarschuwing? Het is altijd goed om je te beheersen. Kijk maar naar mij. Ik verlies nooit mijn kalmte. U hebt gelijk. Ik, uh, ik ga nu een eentje wandelen. En komt u niet zo laat terug, hè? Wat? We eten om half acht. En we staan vroeger op. Vanaf morgen. En we drinken minder. Zijn dat bevelen? Wensen. Voor uw bestwil. Mevrouw Borgwaard, u kent mijn testament. Ik kan dat nog veranderen. Dat mag u gerust doen. Ik begrijp u niet. Ik ben nog jong. U zult me beslist overleven. Wilt u me dat beloven, mevrouw Borgwaard? Maar meneer Walser, dat kan ik u niet beloven. Er bestaat tenslotte ook nog een hogere macht. Wie weet welke rampen ons boven het hoofd hangen. Inderdaad. Het zou zelfs kunnen gebeuren... dat ik u verzoek om mij in een raaf te veranderen. Zoudt u dat dan doen? In een dergelijk geval... zou ik u verzoeken tegelijkertijd hetzelfde voor mij te doen. Dat wilde ik weten hartelijk dank. Wat hoor ik De raven van meneer Walser. Dit was een hoorspel van Wolfgang Hildesheimer, dat werd vertaald door W. Wielek Berg. De medewerkenden waren Jan Borkus als Adriaan Balsa, Wiesje Bouwmeester als Tante Cosima, Mien van Kerkhoven Kling als mevrouw Borgvaart en Louis de Bree als meneer Münkeberg. De regie had Jan C. Hubert.